Zijn de slijpers en komen hier uit Parijs Ritsi bi, ritsi pa, boem En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs Ritsi bi, ritsi pa, boem We slijpen de scharen, de messen van de tafel En zo menig meisje onder haar navel Ritsi bi, ritsi boem we slijpen de scharen de messen van de tafel En zo menig meisje onder haar navel Ritsi bi, ritsi ba, boem Ritsi bi, ritsi ba, ritsi boem Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs Ritsi bi, ritsi ba, boem En als wij slijpers gaan slijpen dan is het altijd prijs, Rcipiritsi baritsi boom. We slijpen de messen hier tussen, twee stenen, maar de meisjes slijpen we tussen hun benen, Rcipiritsi baritsi boom. We slijpen de messen hier tussen, twee stenen, maar de meisjes slijpen we tussen hun benen, ritzi bie, ritzi ba, baritsi boom. Ritsi bier, ba, boem. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs Ritsi bier, ritsi ba, ritchie boom. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs Ritsi bier, ritsi ba, ritsi heb ik van achter geslepen, maar die heeft me in mijn stenen geknepen. Ritsi bie, boem. Laatst heb ik er eentje van achter geslepen, maar die heeft me in mijn stenen geknepen. Ritsi bie, ritsi boem. Ritsi bie, boem. Wij zijn de slijpers en komen. Hier uit Parijs, ritsi biritsi baritsi En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsi biritsi baritsi boem. Van achteren slijp ik er nooit eentje meer, want dan doet mijn slijpsteen hartstikke zeer. Ritsi biritsi baritsi van achteren slijp ik er nooit eentje meer Want dan doet mijn slijpsteen hartstikke zeer Ritsi bier, ritsi bar, ritsi boe